Auzubillahimine shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Nakhmadhu wa nusalli wa nusalli ma la rasulihil karim Amma ba'd Fa'uzubillahimine shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Sadakallahul azim Farahmuhandalik Surah Al-Fatiha Al-Aksa Khaisa And Al-Hamd Is alleen for Allah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 om dit gebed, Surah al ten tenminste 17 keer per dag te resideren. omdat de derma's dan niet compleet is, leert ons hoe belangrijk Surah al fatiha is. De vraag die u uzelf zult kunnen stellen is, hoe belangrijk is het dan voor u om deze surah in uw hart te hebben opgeslagen, net als op een harde schijf van de computer, en in te printen in uw hersenen. Vervolgens leren om altijd te reflecteren,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 Bijvoorbeeld, van duwa is, beginnen met de schrift te reciteren, omdat Allah ons dat heeft opgedragen. Zo lezen we dat in de heilige Koran. Inna Allah la saluna al nabi. Ya ja, ayyuhu amanu salu alayhi vaslimu taslima. Daar zeggen Allah en zijn engelen, ongetwijfeld Allah en zijn engelen, die sturen de route op de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O gelovigen! Stuur ook de lood naar de profeet sallallahu alaihi Vervolgens moeten we Allah ta'ala loven door te zeggen, O Allah, Gij zijt de Ghalik. Gij zijt de Rahman, wa Rahim, Gij zijt de Oulu, wa al -Akhiru. Gij zijt de Heer, werelden, Rabbil A'lamin. O Allah, Allah lof zijt aan de profeet Mohammed, sallallahu alaihi sallam. Zijn gezin en metgezellen en de oude kamerlijen,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 In zijn wet of iets anders om anderen een schade toe te brengen. Zelfs in onze smeekbeden naar Allah zullen wij ons moeten smeken dichter bij hem te komen, zoals eerder verbeld Hisbullah, door alleen te smeken aan hem te kunnen behagen. Op een dag vroeg Musa als het, het Moussa aan Allah, O oh Allah,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 Een Tarmisi-Sharif, een overlevering van Hajj Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dat de helikopterin Mohammed sallallahu alaihi wa zei: Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Om al wa umul al-Kitabi, wa saba'u al-Massani, wa al azim Betegen: Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Allah is geprezen, de Heer der Werelden. En de zegt hij verder de Prophet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 En dit is een conditie, een voorwaarde voor de correctheid van de Maas. Het wordt ook wel genoemd Ashifa, shifa, een genezing. Ook genoemd arukia, dus middel. Middel tegen uh, een zwarte magie. Hazrat Abu Sa'id Radiallahu Anhu vertelde dat een van zijn vrienden, een Sahabi van de profeet Mohammed Sallallahu Taala Alaihi Wasallam,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 Dat de professeur zelf zegt: het is de genezing, een middel om het tegen onheil te beschermen en, te, en van, te doen ontfermen. Surafatia was geopenbaard in Mekkamukarama, zoals Ibn Abbas, Qatada en Abu al-Aliyah de Talan hebben verklaard. De Ulama el van vroeger, de grote geleden. Die hebben verteld dat Surah Fatiha bestaat uit 25 woorden. Het is dus neergezonden in Mekka, Mekka Karama. Het bestaat uit 25 woorden. En het heeft 113 letters alfabeten. Surah Fatiha begint met: Alhamdulillah Rabbil Alemin. Allah lof aan Allah.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 Zeggen van een bepaalde zelfstandig woord. Vervolgens reciteerden wij de volgende vers: Dat wil zeggen, Wij naleven alleen aanbidding voor gij, alleen, door uw eenheid te erkennen, Tauhid. en wij vragen om hulp aan gij in aanbidding en in andere zaken. Dat wil zeggen,